De Verenigde Naties hebben meer dan 19.000 militairen in Congo die de taak hebben om rebellenbewegingen te ontwapenen. Vorige week sloot de Congolese regering een vredesovereenkomst met de rebellenbeweging M23. Europa blijft een handels- en associatieverdrag nastreven met Oekraïne. Zo'n akkoord brengt rust en economische vooruitgang aan de oostgrens van de EU, werd gisteravond gezegd op een top in Brussel van ministers van Buitenlandse Zaken. Rusland vindt dat de EU torrend aan de soevereiniteit van Oekraïne. De Lode Leeuw voor de irritantste tv-reclame van 2013... gaat naar het spotje van Bon Prix. Daarin zitten twee dames met dezelfde outfit in een restaurant... slaan alles kort en klein en gaan dan samen op de foto. Volgens Tros Radar ging een kwart van de stemmen naar dat spotje. Zwemmer Maarten van der Weijden kreeg voor een spot van een zorgverzekeraar... de Lode Leeuw voor Meest Irritante BNR. De Amerikaanse countryzanger Ray Price is overleden. Hij had al enige tijd kanker. Rice Price was gezien, wordt gezien als een van de invloedrijkste countrymusici. Hij won twee Grammys. Zijn grootste hit was het nummer For the Good Times uit 1970. Dat in de VS werd uitgeroepen tot het countrynummer van het jaar. Ray Price was 87 jaar. Het weer in het noordwesten kans op wat regen. Verder is het droog. Ook overdag bewolkt met vooral in het noordwesten wat regen. Het wordt een graad of acht. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. Dit is De Nacht. Met Maarten Hag. Goedenacht, een fijn dat u luistert naar dit is de nacht en dat u ook zo massaal belt. Dat was een mooi eerste uur over uh, iconen van deze tijd. En er zijn mooie namen genoemd, inspirerende mensen die het verschil maken in deze wereld. En ook de komende uren gaan we het daarover hebben over hoe maak je verschil. En hoe uh, kun je daar zelf ook een rol in spelen. En dan gaat het over uh, duurzaamheid en specifieker over groene energie. Daar gaan we het over hebben deze twee uren. Dit onder andere de aanleiding van uh, het nieuwsfeit dat het Rijk helemaal niet zo groen is als ze zegt te willen zijn. Want uh, de ambitie is om uh, groene energie... Om, om daar zelf op te draaien als, als Rijksoverheid, alle Rijksoverheidsdiensten. Dus het Rijk is natuurlijk een grote stroomafnemer. Maar uh, uh, dit was het nieuws van afgelopen dagen... De hoogstkant deze ochtend met het nieuws dat de groene stroom van de Rijksoverheid niet duurzaam is. Het Rijk maakt zijn stroomgebruik groen door goedkope certificaten uit Noorwegen te kopen. Hoi. Alleen deze certificaten hebben geen effect op de totale productie van groene stroom. Noorse krachtcentrales produceren stroom voor de Noorse klanten. In Noorwegen noemen ze dat niet groen. Maar ze mogen voor de geproduceerde energie wel certificaten verkopen. Dat doen ze bijvoorbeeld aan Nederland. Op deze manier verdienen de Noorden iets extra's. Maar produceren ze dus niet meer groene stroom dan ze alweer. Ja, over goede voorbeelden gesproken. Dit lijkt me niet echt een heel goed voorbeeld. Vannacht zijn mijn gasten Natasja van der Berg. Zij is bekend als praktisch idealist. Sinds haar boek Praktisch Idealisme, tien jaar geleden alweer uh, Natasja. Dat gaat een tijd hard. Goeienacht, leuk dat je er bent. Dank. Uh, en Eimert uh, Melwijk. jij bent voorzitter van uh, de organisatie Duurzame Energie. En je bent al een hele hoop andere dingen geweest. Ik ben nog geen dertig toch? Ik zag, nee. je, ik zag je cv ik denk, jongen jonge, wat, wat, wat heb jij al een hoop gedaan? CNV jongeren, uh, perspectief, christine jongeren. en nou, Nu dus uh, duurzame energie, daar zet je je voor in. Uh, zonnepanelen geloof ik vooral, hè? Ja, ja, veel zonnepanelen inderdaad, maar ook wind. Uh, Geothermie, warmte, uh, echt ja, energie uit de grond in feite. Er ja. zijn heel veel vormen en daar ja. ben ik ontzettend enthousiast over. En daar heb ik een studie in gedaan. Ik ben ontzettend blij om me hiervoor in te kunnen zetten. Ja. En als je dit nieuws dan hoort... Wat denk jij dan? Nou, het verbaast me niet, want het is eigenlijk al wel langer bekend... dat je met, met duurzame energie kan je, ja, daar kan je een soort van virtuele markt kan meemaken. Dus je kan dan zeggen, nou, wij hebben duurzame energie... maar eigenlijk wat we gedaan hebben is een certificaatje gekocht. Dat is niet nieuw, dat op deze schaal gebeurt wel. En, uh, maar het, ja. het bizarre van het hele verhaal is natuurlijk ook dat uh, als, als er nog echt groene stroom tegenover staat, maar die, die Noorse, uh, als ik het goed begrepen heb, waterkrachtcentrales, die uh, koppelen die twee dingen los van elkaar, ja, verkopen hun, toch hun wel. stroom als een soort grijze stroom aan de Nooren. Ja. En ze zeggen tegen de Nederlanders, nou, mogen jullie die certificaten hebben. Daar. Ja, dan mogen jullie die certificaten kopen. Dat is een, een hele en... slimme truc van de Nooren. Daarnaast uh, hebben ze natuurlijk nog hun eigen olie ook. En die verkopen, ze ook kunnen ze ook voor de overprijs verkopen. Dus op energiegebied zijn ze financieel heel slim bezig. Maar het is natuurlijk wel maar dat. Ja, als wij er als... niet aan meedoen. Nee, daar willen we nog een beetje een en zeker, Het probleem is natuurlijk dat ook de overheid, dat zijn wij in feite. Hè, wij worden door de politiek vertegenwoordigd. Onze volksvertegenwoordigers gaan daarover. En ja. het is goed dat die nu ook aan, de, aan, aan ja, dit aankaart. Want dit kan echt niet. En ja. het probleem is ook wel dat. Wij hebben als Nederland een hele grote mond, ook op klimaatconferenties. En terecht, wij willen vooruit. En dat dit dan de praktijk blijft te zijn, nou, dat vind ik ontzettend zonde. En ja. uh, het is goed dat het nu aan de orde gesteld wordt. Ja. Dat is wat, wat betreft de overheid. Daar gaan we het zo meteen nog wel iets uitgebreider over hebben. Maar we willen het vannacht vooral ook hebben over onze eigen bijdrage. Want, Natasja, we moeten natuurlijk niet blijven hangen in kritiek op de overheid. We kunnen het zelf doen. Met ons praktisch, met ja, met voorbeelden van jouw praktisch idealisme. Toch? Dat is jouw insteek altijd geweest? Ja, nee, maar ik vind zeker dat, de, dat wij met z'n allen, ons collectief, de overheid, dat die ook zijn verantwoordelijkheid zou moeten nemen. Maar ik vind wel dat. Um, dat het verstandig is... als je een goed gesprek daarover wil hebben... op uh, politiek niveau... dat het verstandig is om je eigen... Uh, huishouden wel als uitgangspunt te nemen. Dus datgene wat jij in het dagelijks leven... kan doen voor een betere wereld... dat is ten eerste duurzamer... omdat je het langer volhoudt als ja. dus je het integreert. is mijn stelling uh, altijd geweest. En um, dat blijkt ook. Uh, uh, in mijn eigen leven... en in in, in als ik met mensen daarover praat... Dus, um, ja, ik vind het wel verstandig dat als je heel veel kritiek hebt op die overheid... dat het handig is dat je het in je eigen leven ook probeert te doen. Ja, oké. Okay. En wat jullie daar dan zelf weer doen... en wat de mensen thuis kunnen doen, daar gaan we het allemaal over. We hebben de komende twee uren... Uh, en u kunt meepraten thuis opnieuw via het nummer 0800-1121. Gratis nummer. Heeft, uh, hoe geeft u het groene voorbeeld? Heeft u bijvoorbeeld zonnepanelen op uw dak staan? Of uh, participeert u in windprojecten? Als u geen idee heeft waar ik het dan over heb. Gaan we het allemaal over hebben vannacht. Maar als u dat wel weet, nou, vertel het vooral. Of bent u op een andere manier be duurzaam bezig als het gaat om energie? Ik kan me ook voorstellen dat je je woning hebt geïsoleerd. Of uh, op een andere uh, manier daarmee bezig bent. Bel en vertel uw methode om, uh, om groener om te gaan met energie. 0800-1121. Mailen kan ook. nachtapenstaartje.eo.nl En op Twitter kunt u reageren en meepraten met hashtag is nacht. Maar als u in de uitzending wil komen, belt u dus 0800-1121. Yes. Talking in my sleep, romantics. Ja, u mag ervan uitgaan dat wij dat niet doen hoor. Praat in onze slaap. We zijn uh, best wel wakker, toch Natasja? Ik praat ook in mijn slaap, maar ik ben nu niet aan het slapen. Echt niet? Nee. Je zit toch wel een beetje te knipperen. Ja. <laughs> het is ook heel wat, hè. midden in de nacht. Op heerlijk. Ja, heerlijk. Ja, ja, wel. Ik, ja ik heb, ik, ik heb uh, veel goede herinneringen aan uh, s'nachts wakker liggen en dan uh, naar de radio luisteren. Het is ook een beetje, het is ook heel... Uh, ja, ik wil wel iets romantisch hebben. Dus je dacht, daar lever ik graag een keer mijn bijdrage aan. Dan ben jij de stem die klinkt in de nacht. Leuk. Samen met uh, Natasja van der Berg, praktische idealist. Samen met Eimert Melwijk, vannacht mijn gast. Omdat we het hebben over duurzaamheid. Duurzaam, duurzame energie. Vooral ook. Um, want... Uh, ja, onze overheid is daarin misschien niet altijd het beste voorbeeld. Alhoewel, onlangs is er uh, het energieakkoord ook gesloten. Daar hoor ik verschillende verhalen over. De ene is enthousiast, over de andere helemaal niet. Hoe beleven jullie dat, Eimert? Ja, het energieakkoord is geprobeerd... om met heel veel partijen samen tot een, uh, ja, een deal te komen. Dus je weet van tevoren, elk akkoord vanuit de SER uh, wordt een compromis. En dat is het ook, uh, wat mij betreft, uh, vanuit de organisatie Duurzame Energie had het van ons echt wel een heel stak, tandje harder gemogen. Ja. Uh, maar je weet ook dat de grote energiepartijen uh, aan tafel zaten. Ik heb zelf uh, drie jaar in de cern gezeten. En uh, wat ik weet, ja, ik heb nog nooit een, een rapport uit meegemaakt... waarvan je denkt, nou, hier spet het er nou echt van af. Ja. En hetzelfde zag ik rondom het energieakkoord. Ja, kom dus, dat wisten we van tevoren wel, waar ik me ontzettend veel zorgen over maak is dat uh, er zijn voor duurzame energie een aantal zaken afgesproken. Het gaat ook over gewone energie, grijze energie. Hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we kolencentrales sluiten en dergelijke? Um, is dat er voor uh, opwekking door uh, coöperaties, door, dus door burgerinitiatieven... Uh, die zouden wat uh, belastingkorting krijgen? Ja, precies. Nou, dus dat, hij... dat is ook een belangrijk deel van het energieakkoord. Daar ja, gaan we het vannacht vooral over hebben, maar... Ja, hoor ik... dat is een belangrijk deel. <laughs> Maar je ziet dat datgene wat aan de ene kant gegeven wordt in een akkoord vaak in de uitwerking weer teruggehaald wordt. Ach. Snap je? Dus je hebt dan het idee met z'n allen. Van, hé, nu gaat nu echt wat gebeuren. Nu kan bijvoorbeeld een park voor zonne-energie financieel uit. Dus je kan als investeerder zeggen. Nou, wij gaan met elkaar een zonne-energiepark bouwen. Uh, maar nu in de praktijk blijkt. Al na een paar weken. Uh, bij de introductie van het belastingplan onder andere. dat komt dan daarna. dat dat in gevaar komt. Ja. Uh, dus ja, het is een akkoord. Dat zien we ook bij een zorgakkoord. Maar ook bij een sociaal akkoord. Heb je het dan over een sigaar uit eigen doos? Ja, eigenlijk wel ja. ja. Uh, want het is nu, uh, en ik praat dagelijks met de initiatiefnemers... van bijvoorbeeld zonneparken. Uh, die nu zien, van, Ja, we dachten dat het ging lukken. Maar toch niet. Ja, en dan krijg je de bank niet mee. Dan krijg je financiers niet mee. En dan krijg je het verhaal gewoon niet rond. Ja. En zo moet je wel duurzame energie zien. Dat het is altijd een lange termijn investering. Dat is niet erg. Maar het moet niet een te lange termijn investering worden. Want ja, dan kan je die investering simpelweg niet meer maken. Of dan ja. is het risico te hoog. Ja, en da da dan ben jij er al heel gespecialiseerd mee bezig. Overigens, jij bent voorzitter van de organisatie Duurzame Energie. Die telt 14.000 leden. Die allemaal bezig zijn met zelf opwekken van energie. Ja, wat wij hebben zijn eigenlijk directe leden. Uh, dat zijn 2000 mensen die direct bij ons lid zijn. Dat zijn mensen die zelf zonnepanelen hebben. Particulieren, of zeg ja, maar. Ja, ja, en we zijn in 1978 zijn we al gestart. Dus ruim 35 hmm. jaar bestaan we. Toen Verschillende vormen. En daarnaast hebben we ook coöperatieve leden. Dus dat is bijvoorbeeld ja. mensen die samen een windmolen hebben. En dat is ook echt al in de jaren 80 allemaal begonnen. Dat was toen echt nee. nog een soort van... Underground-beweging kreeg niet zo heel veel aandacht. Maar dat zijn mensen die hebben gezegd van... Uh, nou, uh, laten wij samen windmolen neerzetten in ons dorp. En dat hebben ze ook gewoon gedaan. Uh, fantastisch. Dus die, hebben, die zijn langzaam gegroeid. En die zijn dan lid bij ons. Het zijn coöperatieve leden, zou je kunnen zeggen. Ja, ja. Um, en die probeer ik te vertegenwoordigen. En dat zijn dus in totaal 14.000. Ik vond het best wel veel. Ik dacht ja. zo. Er zijn er zoveel mensen. En dus ook al zo lang hiermee bezig. Terwijl ja. de laatste jaren eigenlijk pas een beetje aandacht krijgt. Ook in documentaires. Uh, tegenlicht is ook. Uh, verschillende dingen wel van meegekregen. Um, inspirerend wel. Um, dat is wat we zelf dus ook kunnen doen. Ja, Gewoon met, met als dorp een, een windmolen bouwen. Ja, absoluut. Kijk, er zijn eigenlijk een paar gaande zou je kunnen zeggen. We zien... Uh, dat we van grijze energie gewoon het graven van olie of gas of kolen... en die, die steken we in de fik voor warmte en elektriciteit naar duurzame energie. Bronnen die nooit ophouden. En tegelijkertijd zeggen we, we gaan dat niet meer uit Saoedi-Arabië halen... maar we gaan dat gewoon uit Utrecht-Zuid halen of uit Limburg. Ja. We halen het gewoon op de plek waar het ook gebruikt wordt. Dus je ziet aan de ene kant dat we gaan naar duurzaam... maar we gaan ook wat ze dan noemen decentraal... Ja. Dus in plaats van centraal ergens internationaal weghalen... gaan we ook echt naar het lokaal opwekken. Ja. En dat is heel gaaf, omdat je dan meer betrokken bent. En als jij de energie uit je eigen windmolen haalt... Ja, dan begint een kilowattuur, uh, waar je elektriciteit in uitdrukt... begint dan ook opeens uh, ja, een soort van vorm te krijgen. Als je het ja. lichtschakelaar omzet, dan heb je al een idee... Nou, zoveel ben ik dan nu ongeveer aan het gebruiken. Ja. En dat vind ik heel erg mooi, want dan begint ook energie... Ja, hoeveel energie gebruiken we eigenlijk? En wat is energie eigenlijk? begint dan veel meer te spelen. Ja. Nog directer is het natuurlijk op het moment dat je een zonnepaneel op je dak hebt staan en je, zoals een collega van mij, letterlijk de meter ziet teruglopen. Ja, geweldig. geweldig. Ik weet een goed dat in het dorpje waar ik vandaan kom 18 jaar geleden, uh, buren zonnepanelen namen. Nou, dat waren toen echt nog niet al de beste panelen 18 jaar geleden. Ik zeg, hartstikke dure prijs. Ik ben, dat waren echt de wegbereiders voor ons. Hmm. Uh, en toen hebben we letterlijk naar die meters dan kijken. Uh, en de, de, ze, hadden, ze gebruikten op het moment ook elektriciteit. En toch waren ze aan het terugleven. Dat heeft een enorme impact op mij gemaakt. Van, ja, dit, dit is ongelooflijk eigenlijk. Ja. En nu pas wordt het een beetje gemeengoed. Van, ja, is, is het, het daar begonnen voor jou? Ja, volgens mij een heel belangrijk moment geweest. Toen ja. werd het visueel voor me. Ja. Oké, okay, maar het kan dus gewoon. En, toen... en, en, en het mooiste is nog dat je, het is een investering in eerste instantie. Maar je ja. verdient er ook nog mee terug. Je verdient er mee terug. Je moet er iets anders naar kijken... als zijn of je verdient het dus niet binnen een jaar terug of zo. Nee. Ja, ik vergelijk het wel eens met tussen een huis kopen of huren. Ja, als, je tegen een huurder, als een huurder tegen een koper zegt... ja, maar jij betaalt een heel hoog bedrag. Ja, dan moet je gewoon zeggen, ja, dat klopt. Uh, maar op de long run ben ik vaak goedkoper uit als ik een huis koop. Want mijn ja. lasten uiteindelijk lager zijn. Nou, het is een voorbeeld, maar dat is hetzelfde met duurzame energie investeren. Je investeert een paar duizend euro... Maar je gaat die PA wel toch een paar honderd euro terugvinden. Op een bepaald moment heb je hem terugvinden en heb je daarna gratis energie. Ja, ja. Ja, en dat moet nog een beetje doordringen bij veel mensen. Oké, okay. um, wat doe jij zelf trouwens aan duurzame energie? Ben jij, heb jij zo'n zonnepaneel op je dak? Nee, nou, ik heb geen zonnepaneel op mijn dak. Ik woon in een huurappartement. Dat is heel erg lastig, dus ik heb ook geen eigen dak. Okay. Ik heb uh, winddelen gekocht via een windcoöperatie. Kijk, uh, dat kan ook. ook Daar kan ook inderdaad. A aandelen in een windmolen? In een windmolen, ja. maar ook in een zonnepark. Vrij recent. Ja. Um, en daarnaast heb ik wel zelf geïnvesteerd. Ook al is het een huurappartement in mijn energiebesparing. Uh, dus we hebben ja, in het huis met glas dingen gedaan. Maar ook uh, gezorgd dat het gewoon beter geïsoleerd is. Met vrij kleine maatregelen. Dus ja, ik kan geen 10.000 euro's in mijn in een huurwoning gaan, gaan investeren. En, misschien een leuk voorbeeld, mijn ouders gaan nu aan de zonnepanelen. Ah. Ja, dat vind ik natuurlijk ontzettend gaaf. En dat regel ik dan voor. ze. Die heb je omgepraat. Ja, ja Dus maar ik probeer links of rechts ontzettend veel te doen. En ik, ik eet weinig vlees meer tegenwoordig. Probeer ik in ieder geval. Nou, dan zit je gelijk uh, goed bij Natasja volgens mij toch? Ja, dat is de, de gouden tip. Omdat het met zo ontzettend veel andere maatschappelijke problemen... dan klimaatverandering uh, uh, verbonden is. Dus het is... Dus ik noem het vaak de gouden tip. Je, je doet een bijdrage aan minder honger. Je doet een bijdrage aan het behoud van biodiversiteit. Je doet een bijdrage aan klimaatverandering voorkomen. Um, dus het behouden van mooi landschap. Dus ja, minder vlees eten noem ik altijd een gouden tip. Ja. Maar daar zitten we wel even ver van de groene energie. Is ver vandaag, maar energie. Het, het heeft wel alles te maken met energie. Nou ja, ze we... zeggen dat het klimaat. Ik bedoel, de Partij van de Dieren roept dat altijd. Maar uh, uh, 20% van onze CO2-uitstoot. die wij jaarlijks doen, komt via vervoer. Dus, uh, maar goed, 40% door de in de bebouwde omgeving waar we nu over praten. Dus uh, dat zijn beide hele grote eenheden waar wij iets kunnen doen. als je klimaatverandering wil tegengaan. Ja, en wat doe jij daar zelf aan? Wij we... zijn inderdaad, net ik vertel, uh, wij zijn net uh, de handtekening gezet onder de offerte. Dus wij krijgen nu een energie, nee, elektriciteit-neutraal huis. Dus we gaan al onze elektriciteit zelf opwekken met zonnepanelen. Die komen nu eindelijk. We hebben heel lang, ik heb heel lang zitten wachten. Waarom? Nou, omdat... Ja, als je er een beetje insider in bent... dan weet je dat er nieuwe panelen komen... en dan hoor je dan weer die net iets beter rendement hebben. En we hadden ook onduidelijkheid over het dak. Dus er moest dan weer een doorberekening komen... of er genoeg gewicht op het dak komt. dan moet je dan weer een aparte uh, bouwkundige rekenaar voor hebben. Dus het is best wel toch wel even gedoe in, in ons geval. Best wel ingewikkeld van. klinkt het hoor. Het is ook best. Het is niet, je moet, we, we kunnen hier heel stoer over doen... maar er zijn ook allerlei bedrijven die het voor jou helpen daarbij... Um, maar het is niet uh, in één besluit en het is natuurlijk heel veel geld Dus uh, want het is, ja, de, bedoel, we gaan het hopelijk nog ook hebben over dingen die wat minder geld kosten want heel veel mm. mensen hebben niet zoveel geld op de bank um, en wij hebben er ook voor moeten sparen maar nu hebben we het uh, geld bij elkaar en we gaan zonnepanelen en zonneboilers uh, op het uh, dak leggen Goed. Uh, uh, we gaan het zeker hebben ook over andere, andere en minder dure investeringen en over, ook over de ingewikkeldheid, maar misschien ook hoe het uh, minder ingewikkeld kan worden allemaal. Want dat willen we weten? Daar ben jij ook goed in het las ik ergens in jouw bio uh, in het uh, be betrekken betrekken van burgers bij hele ingewikkelde dingen. Dus dat ja. we gaan het we gaan het de ingewikkelde dingen simpel maken de komende anderhalf uur. Ga ik ga ik u beloven. Mooi. Bellers, Jos. Wat doe jij aan, aan het duurzamere... Of, oh, sorry, Marco is eerst aan de beurt. Excuseer, Jos, jij, jij komt zo. Marco, wat doe jij ja, aan, ik... aan het verduurzamen en aan, aan groene energie en zo? Nou, goedenavond. Maar eigenlijk doe ik er helemaal niks aan. jij doet er niks aan? Nee, maar dat was dus mijn grote vraag. Want ik hoorde heel hele dis discussie met uh, uh, huizen en dergelijke. Ja. Maar ik werk dus gewoon op de kermis. Ach, ja? Ja? En ik reis, en dan heb je, dan uh, je geen huis, dan heb je een, een, een, een mobiel huis, een, zeg maar. Een, een, een caravan. Een caravan, ja. Ja, en dus ik reis uh, acht uh, tot tien maanden per jaar rond met mijn caravan. Ja. En ik loop dus iedere uh, week met, met, met, met mijn stroomkabeltje te slepen, hup, nu steek ik dan weer in een punt. Ja. Ja, maar dat vind ik echt best wel zonde. Ja. Als ik nou, uh, Wat is nou slimmer? Uh, zal ik nou een, een, een zonnepaneeltje op mijn dak gooien? Of een windmolentje? Nou, de, nou Want Het enige wat ik nodig heb is een beetje stroom. Voor ja. mijn televisie. Voor mijn koelkastje. Ja. En meer niet. Nou, <laughs> lukt dat Natasja met één zonnepaneel? Ja, dat is lastig. Dat ligt eraan nou, hoeveel je gebruikt. Dat en het is een beetje ingewikkeld hoeveel televisie... Um, er zijn, wel, er zijn wel van die eenheden die voor zeg maar, campings uh, uh, uh, worden gemaakt. Uh, hoeveel televisie erop. kijkt. Het grootste probleem bij duurzame energie is natuurlijk dat wanneer de zon schijnt is er, gaat je zonnepaneel heel veel doen. Wanneer de wind ja. waait gaat je windmolen veel doen. Maar als dat niet zo is, ja. dan uh, moet je die energie die, uh, dat, die toen de zon scheen, of toen de wind waarde, moet je even opslaan. Maar, uh, dat en, is de en, grootste uitdaging bij. Ja, je. En, Kijk, en bij een vast huis heb je natuurlijk. En dan moment. wordt het een probleem. Ja, precies. Precies, want bij een vast huis kan dat natuurlijk. Dan leef je gewoon terug aan de dead. En dan. Precies. Maar bij, bij een caravan ga, ga, lukt, kan dat ook, Natasja? Is dat te regelen? Ja, dus ik denk dat je dan een klein accu'tje zou moeten hebben. Ja. Ja, die, zijn heel, uh, okay. die ja. zijn heel sterk in ontwikkeling, die ja. accu'tjes. Uh, dat je hoeveel, echt op kan slaan uh, in de batterij. En hoeveel uh, dingen zitten in een accu? Zink en uh, een milieubelasting? Ik ga, nu, ik ga meteen googlen, <laughs> ja. want dat weet ik eigenlijk nou, niet. Nou, weet je, het, is, het, het kan tegenwoordig wel. Ik heb, uh, wij hebben vanuit de organisatie Duurzame Energie een aantal leden. Die zijn bijvoorbeeld tussen april en september uh, in het jaar helemaal energie neutraal. Uh, ja. Door hun zonnepanelen. Precies. Dit slaan ze dan s'nachts op in een batterij. En dan gebruiken ze het s'nachts. En als het s'morgens bijna die batterij of die accu leeg is. Dan begint hij weer te laden die accu. Want dan gaat de zon op. Ja en dat, dat is natuurlijk ja. fantastisch. Nou dat zou je eventueel ja. kunnen doen. Maar ik realiseer me wel. En het is misschien ook wel de bormlijn, Dat iedereen heeft een net iets andere situatie. En als je inderdaad uh, in een caravan uh, woont. Ja dan is het wel wat ingewikkelder. Maar wat je altijd kan doen is mee investeren een deeltje van je geld in bijvoorbeeld ergens anders waar duurzame energie voor jou geproduceerd wordt. Dus bijvoorbeeld op een windmolen, op afstand of een zonnepark. En die mogelijkheden zijn er ook. Ja. Oké, okay. uh, Marco, dankjewel voor je inbreng. Ik vond het heel origineel en het schetst gelijk een mooi dilemma... maar er is er dus een oplossing voor. Dat is wel mooi om te horen, ja. toch? Ik ga verder praten. Oké, okay, nou, dus, dus zoek even op. Uh, organisatie Duurzame Energie, die kunnen je helpen. Ja, dat ga ik yes? zeker doen. Oké, okay, dag Marco. Hoi. Jos, dan ben je nu wel aan de beurt. Wat doe jij uh, om uh, de wereld een beetje groener te maken? Als het gaat om energie? In mijn eigen huis bedoel je? Ja. Of überhaupt? Nou, begin maar eens met je huis. Laten we in huis beginnen. Spaarlampen, isolatie, dubbele ramen, appartement op het zijde. Kijk. Uh, kook op gas, niet op elektra. Uh, ik participeer in een biologische boerderij, maar dat, dat, is, dat, is, dat is niet in huis, dat is buiten huis. Ja. Uh, om dus dichtbij biologische groenten te kweken. Uh, Kijk. We het thermo-ondergoed, dat is uh, denk ik het uh, de belangrijkste. En dan de kachel sparen. een paar graden lager zeker? Dat is 2000 euro per jaar besparen. Zo. Uh, uh, en dan... Uh, je, je, je, krijgt, je krijgt heel veel duimen omhoog al uh, van Natasja, Jos. En, en, en Eibert zit ook uh, enthousiast te knikken. Ondergoed, daar kreeg ik een hele vreemde reactie van jullie redacteur. Uh, want hij ja? zei dat het onaangenaam zou zijn. Nou, als je dus met min 40 die Himalayas opklimt... Uh, dan kun je het beste Merino-rol uh, dragen. En dat draagt comfortabeler dan, dan zijde en katoen. Oké. Okay. Heel zacht. Ken je dat, Merino Wol? Nee, nee. Ik heb wel Angora Wol, zijn... maar dat mogen we niet meer dragen. Maar Merino Wol nog ah. wel, hoop ik. Ja, ja, ja, ja. Dat zijn schapen die heel hoog uh, in de bergen zitten, dus vier, vijfduizend uh, meter. Ja. En die vormen daardoor een bol. en die wordt heel fijn gesponnen. Ja. En dat kun je dus in een survival winkel zoals Beversport kopen. Dus, dus als je voor 300 euro aan een uh, uh, ijsbreker, Merino Wol thermo-ondergoed koop voor 300 euro. Dus ja? het is een hemdje en een broekje. Een ja? lange broek. Een bedrag wat, bespaard... wat te overzien is ook. Ja? Wat? Een bedrag wat ook te overzien is en bespaar je 2000 euro in een jaar? Ja, met je gezin dan. Hè? Want op, op, ja, ja oké. Okay. Het moet hele gezin natuurlijk wel in, die, in dat ondergoed. Maar op wat voor temperatuur zet je de kachel dan? Uh, ja, ik heb hem nooit aan. O, gewoon nooit aan? Nee, want ik heb sowieso... Ja, door mijn appartement wat het zuiden... zorg ik dat overdag die, die zon binnenkomt. Uh, met goede isolatie. Dus in de winter loopt het zelfs vaak... tot 20 graden op binnen. Okay, ja. En Dat houd ik dan zoveel mogelijk vast. En het laagste uh, wat ik ooit gehad heb... is 13 graden. Uh, en met de merino-wol aan... heb ik nergens last van. En, dus en dus ook... jouw huis is zo goed geïsoleerd... dat je zonder kachel aan... zelfs in de, in de kou, op koude winterweek... Na een aantal koude dagen is het niet kouder dan 13 graden bij jouw huis. Nou, dat is het laagste wat ik hier ooit ja. eh, gemeten heb. Maar dat komt, je zou dus net als in Duitsland ook energie neutraal moeten gaan bouwen. Het is dus schandalig ja. Ja. dat de overheid, de zon, die geeft genoeg energie voor alles. Alleen, we gaan niet goed met de zon om. Dus ze had die, die, die uh, industrie, de, sorry, die uh, uh, die willen gewoon dat wij uh, olie en gas en, en uh, ja. Ja, dat we hun land blijven. Maar die investeren dus niet in zonne-energie. Maar zonne-energie is de oplossing van het hele probleem. Windenergie ook wel. Maar ja. we moeten gewoon, als we nou al honderd al jaar geleden veel meer uh, technologisch onderzoek hadden gedaan naar hoe we efficiënt de zon kunnen benutten. Dan uh, uh, ja. had nu al iedereen uh, veel betere zonne-energie. Uh, uh, correctoren op zijn dak staan. Ja. Dus ja. Ik vind het schandalig dat bijvoorbeeld, uh, hij, je hebt dan het PvdA uh, um, en die man die heeft vroeger bij Greenpeace gezeten en ja, als ik naar het... het, Samsung, het uh, Samsung, ja. ja. Het, uh, Samsung, ja. Als ik, uh, ja. Ik wilde zijn naam niet noemen, maar u noemt hem. Ja. Uh, maar als ik dan zie hoe weinig PvdA uh, aan milieu doet en überhaupt hoe laag... Dat valt je tegen. Milieu is gewoon ja. het thema van, ja. van de toekomst en energie. Mm. En het staat helemaal niet op de agenda. Het enige wat steeds op de agenda staat is crisis, crisis, crisis. Ja, maar ja. crisis in het Grieks het betekent niet alleen ramp. Maar nee. ook kans. Ja, ja, ja. Letterlijk komt het van krinijn. En krinijn ja. betekent kijken. Ja. En, dus en de, de, vraag is, de vraag is... welke keuze maken we in deze, deze kanssituatie? Dankjewel en... eh, Jos voor je, voor je reactie. We gaan het daar zeker ook nog uh, wat meer over hebben. Zo meteen, over de rol die de overheid dan daarin zou moeten... of kunnen spelen. En hoe we daar dan samen iets mee kunnen. Um, het is nu tijd voor muziek. Want, dat heb ik nog helemaal vergeten te noemen. De, de, dit uur en ook het volgende uur... hebben wij een muzikantengast. Ja. Lucas Blom. Jij bent uh, singer-songwriter. Goeienacht, leuk dat je er bent. Dankjewel. Doe jij iets trouwens aan, uh, aan groene energie en duurzaam leven? Heb je er iets mee? Uh, nou, ik denk er wel over na. Uh, het is alleen, ja. ik, ik, qua huissituatie ben ik nog niet echt in staat om, uh, om er echt heel actief in te zijn. Financieel gezien niet bedoel je? Of, of heb je geen eigen huis? Of? Nee, ja, qua studentenkamer is dat altijd oh, lastig. Ja. Ja. Maar ik heb nu een nieuwe woning en ik heb begrepen gisteren dat die heel uh, uh, groen is. Okay. Dus met dubbele glazen alles. Dus daar ben je blij mee? Ja. Daar dat heb je nu, nu tenminste een goed ja. verhaal. En ik doe alles op de fiets. Dat is ja. ook goed. Oh ja, zeker. Want jij woont in Amsterdam hè? Ja. Dat is natuurlijk de fietsstad bij uitstek. Ja. Ja, ja dat, is, dat scheelt zeker en ook. Heel goed. Goed bezig. Uh, ik zei al, Amsterdam. Uh, Singer-songwriter daar zijn. Is dat, is dat makkelijk of is dat moeilijk? Want er zijn er heel veel, toch? Ja, er zijn er heel veel inderdaad. Je, je hebt daar onder andere het Amsterdamse Songwriters Guild. Ja, ben je daar ook klopt. bij betrokken? Ja, ja, ja, dat is gewoon een heel fijne plek. Omdat iedereen kan er komen en zijn verhaal doen, zijn liedjes spelen. En ja. iedereen die daar komt, maakt zelf muziek. Dus als er wordt geklapt, weet je dat er echt geklapt wordt. zeg maar Door mensen die er verstand van hebben. Ja. ja. En dus dat is wel. ja want Dat zijn een soort open mic-avonden waar je uh, zo je bijdrage kan leveren. Ja, je kan, gewoon, je kan daar komen en je inschrijven op de lijst. En dan uh, mag je drie liedjes spelen. Ja. Iedereen <coughs> luistert naar elkaar. En heel belangrijk, iedereen is stil. Want dat is een beetje het probleem als singer-songwriter. Je komt wel te spelen op plaatsen. Alleen het is meestal is het uh, rumoerig, mensen zijn aan het praten. Ja ja, Het is meestal toch wel aandachtsmuziek, zeg maar. Ja, ja. En welke bekende mensen zitten dan in het publiek? Lucky Fonds zit geloof ik erbij. Lucky Fons is vaak inderdaad. Ja, Kees Mayfield is er ook wel eens ja. te vinden. Uh, ja, van alles. Ja, en die, die klappen dan voor jou. Kijk, dat is leuk. Um, ik zou zeggen, uh, vertel wat je gaat zingen. En waar het over gaat. All right. Ik ga zingen One Shot. One Shot, oké. Okay. One Shot. En het gaat over uh, een meisje uit een klein dorpje... Wat naar de grote stad trekt. Kijk. En het leven is toch iets anders gelopen. Oké, okay, Lucas Blom. One shot. back to the place she once called home. One shot is all she had. Now she's alone. Small town girl. Big city lone. She had dreams. She took the sky and flew above. But her dreams were too big. And her too small, small town winds they couldn't catch her in the fall, another brick in the big city wall. she dreams of heading home Maybe small but at least she won't feel alone Maybe she should just try harder now Come on, one more shot One for the road Small town big city alone She had dreams, she took the sky and flew above But her dreams were too big, and her wings were too small Small town winds, they couldn't catch her in the fall Another break in a big city wall verhalend liedje. Echt, echt iets voor uh, ja, singer songwriters ook, ja. zo, Een beetje, een beetje hè? Zo'n ja. soort. Uh, ja. Bob Dylan. Heb je dat idee? Dus is dat ja. een inspiratiebron voor je ook, of niet? Zeker, zeker. Maar ik, ik, ik ja, Bob Dylan is. Nou, Bob Dylan echt... is meer, meer protestzong eigenlijk. Maar, ja, maar zou... het gaat wel echt om het verhaal. Ja. Ja. En dit is inderdaad wel echt zo'n verhaal ja. wat verteld moet worden. Mooi. Ken je dit meisje of is het gewoon uit jouw fantasie ontsproten? Nou, het begon bij een meisje dat ik ken. Maar het ging om een beetje dat, dat type verhaal. Ja. En toen ik het op ging schrijven, merkte ik dat het, dat het eigenlijk hierop neerkwam. Dat, ja. dat wat zij gedaan heeft. Leuk. Nou, goed. Dankjewel. Straks meer van jou, Lucas Blom. Yes. Intussen gaan we verder in Dit is de Nacht met duurzame energie en andere duurzame initiatieven. Uh, u kunt bellen 0800-1121 om mee te praten over wat u eigenlijk doet... om deze wereld een stukje groener te maken. En dan vooral als het gaat om energie. Uh, bent u bijvoorbeeld bezig met het isoleren van uw huis? Of heeft u een zonnepaneel op uw dak? Zonneboilers, windmolens, winddelen, aandelen in windmolens. Al die dingen, kan allemaal. Praat erover mee, we hebben al hele leuke bijdragers gehad. Uh, van uh, Jos, die in thermo-ondergoed rondloopt en de kachel uit heeft. En uh, Marco, die... Uh, en oplossing zoekt, zocht voor zijn caravan. Igor uh, heeft ook gebeld. Goedemiddag, Igor. Hallo. Wat is jouw bijdrage aan uh, een groenere wereld? Nou, ik uh, heb uh, het geluk gehad dat uh, de woonbouwvereniging uh, een zonneboilerpaneel op uh, het dak heeft geplaatst. Oké, okay, voor je warme water. Uh, voor uh, een, aantal, uh, een aantal adressen in de straat. Ja. Heb je dat? Oké. Okay. Uh, wat, was, wat was je vraag? Wat was jouw eigen bijdrage erin? In? Dus in dit geval is het dus de uh, woning, woningbouwvereniging? Ik, betaal, die... ik heb dat. Uh, je mocht ervoor kiezen tegen een uh, kleine huursverhoging. Oké, okay, je moest er wel inderdaad zelf ja, ook. Het heeft wel enigszins rendement, dus je kunt het ook wel weer uh, terugverdienen. Ja, ja. En uh, zo zijn er ook andere dingen die ik doe, uh, bijvoorbeeld een uh, kame dragen. En dan de kachel op 18,5. Ja, ja. Overdag, als ik overdag thuis ben. Ja. En uh, s'avonds. Hey, en um, uh, als het, als het er gaat om, om, om de, de huurverhoging... Wat, wat voor investering vroeg het van jou? Wat, wat betaal je per maand extra, mag ik te vragen? 7 euro. 7, Oké, okay, dat is te overzien. Ja, en ja. dat uh, krijg ik ook nog onderhoud van, uh, het, uh, van de service. Oké, okay. ja. ja. Uh, uh, uh, verder had ik uh, een aantal... Uh, dingen, zoals bijvoorbeeld het eten van vlees. Je kunt best wel vlees eten. Ja. Een paar dagen per week. Uh, wil je wat, uh, wat bijdragen aan het milieu? Ja. Kijk, ten eerste, ik heb geen auto, dus het scheelt al een stuk. Dat maar... scheelt ook, ja. Ja. Z zijn er ook stukken vlees die, uh, die duurzamer zijn om te eten dan? Hoe bedoel je dat? Ja, als je bijvoorbeeld, na na uh... Natasja? Die ja, worden nee. vooral ge ge gehouden voor hun meest waardevolle stukjes. En dat betekent dus dat zo'n hele koe die wordt eigenlijk uh, alleen maar geteeld voor, of geteeld laten groeien voor zijn biefstuk. En de rest van dat vlees is ook prachtig vlees. Je kan bijna de hele koe eten. Maar daar hebben ja. consumenten veel minder vraag naar. Dat maar dat, hij. Dat, dat, dat zal dan zitten ja, in het maar... ruddegehaakt. Ja. Dat zit heel vaak eet. in het runder gehakt of dus in andere, ja. in, in, in, gaat naar andere, andere, dingen, soepen en weet ik veel. Ja. Dus uh, het dat is heel vooral. verstandig. Bijvoorbeeld kippendij vind ik altijd een heel leuk voorbeeld. Ja, de reden dat, de dat de biologische dijk. kip zo duur is, is omdat we alleen kipfilet eten. Terwijl als we alles van de kip zouden eten, dan dan ja. hoeft een deel van die biologische kip niet naar het reguliere kanaal, zoals dat heet, dus naar de gewone dan wordt het op de hoop van gewone kippen gegooid. Ja. En dan moet je dus met dat kipfiletje... die prijs van die, hele, van die iets duurdere biologische kip betalen. Dus als je kippendijen eet... Uh, uh, dan is dat heel verstandig. Dat want Dan eet goed. je een deel van de kip... wat eigenlijk niet zo veel consumenten interessant vinden. Dat is, ja, geloof ik, wat u dat bedoelt. Doet dus ook. Ja, dat doet, okay. doet dat dus ook. De, Anders vlees eten. Uh, Vind ik ook een originele. is nog lekkerder dan kipfilet. Eens. En uh, verder... Uh, ja, ik, ik eet meer groente dan vlees... En, uh, ook nog van het seizoen. Is ook hip, las ik van de week. Het is uh, tegenwoordig hipper om te koken vanuit groente dan uh, vanuit vlees. Dus voor het eerst in de, ja, in de moderne... Ja, dat is voor mij eigenlijk uh, de basis. Uh, ja. De basis waarop ik mijn maaltijd passeer. Natasja, wat wil je daarover zeggen? Nee, het is heel erg een heel belangrijk signaal dat we vorig jaar voor het eerst minder vlees zijn gaan eten in de moderne... Uh, in Nederland? Of in Nederland, ik, ja. in welvaart, zeg maar, welvaartsstaat. Dus eerst was natuurlijk ieder, iedere arbeider zijn eigen stukje biefstuk was een soort van welvaartsideaal. Um, en we zijn voor het eerst vorig jaar een klein beetje minder vlees gaan eten en dus meer groenten. Die relatie is overigens niet altijd duidelijk. Maar, uh, en dat is echt. Uh, dat was is onge. Dat konden we ons tien jaar geleden. zei iedereen. Ja, dat krijg je. krijgen mensen nooit. Dan het, dat mensen minder vlees gaan eten. Want dat hoort zo bij de Nederlandse idee van welvaart. Uh, ja. En dat is nu voor het eerst. was dat wel zo. Oké, okay, dus En, goed ja, en, en, en, en Ingo, jij, jij was er al, al vroeg bij, als ik het zo hoor. Of niet? Nou ja, ik, ik, ik ben hobbykok. en ik weet dat allemaal zo te bereiden. Maar bijvoorbeeld haalfabrikaat en gesneden groenten. dat is ook allemaal onzin. Dat dus je kunt met een. Uh, ja. groentepakket bijvoorbeeld bij een uh, biologische winkel kun je heel veel doen. En je kunt zelf uh, je groenten snijden en dat scheelt ook nogal. Scheelt ook energie weer. Ja. Uh, als je losse groenten koopt dan, dan, dan heb je ook niet al dat plastic. Ja, plastic Magisch ook nog. Sauzen ja. en, en dat, dat moet je allemaal zelf leren ja. maken. <lacht> ook ook maak, dat zijn groene de, en duurzame keuzes. Ik heb de week uh, zelf helemaal snet gemaakt. En uh, de, ja. de, de, de, de, de slagen had ook nog een varkenspootje. Ja. Nou, dat, uh, dat wordt normaal ook weggegooid. Dat, dat ja. zijn ook niet meer uh, normale dingen die je kunt krijgen bij de slagen. Ja, dat, dat uh, zijn mooie keuzes. Ik, ik let er zelf bijvoorbeeld bij de groenteboer altijd op dat ik de ja, spullen in, in de, uh, papieren zakjes de doe. Ja, dubbel glas en uh, een kamea's aan. Dat ja. bij 8,5 ja, Dat is dat, dat, dat, uh, Dan heb je het... Uh, Heb je het ook warm? Oké, okay, Igor, dankjewel nou, van voor jouw ja, jou, jou bijdrage. We gaan verder in... Oh, had je nog één vraag? Oké, okay, laatste dan. Ja, is het mogelijk dat uh, bijvoorbeeld de marken meer gebruikt wordt als buffer... voor hydro-energie... Een, een, een leuke vraag. Daarmee gaan we gelijk weer naar de grotere uh, aanpak van duurzame energie. Het is echt een vraag voor Nou, Het is een goede vraag. We hebben in Nederland dus een aantal waterkrachtcentrales. Uh, ja. er tien uit mijn hoofd. En we hebben onder andere vooraan... eentje bij Hagenstijn staan. En Hagenstijn is uh, bij de lek. En uh, die wordt momenteel niet gebruikt. Dus dat al een paar jaar staat die stil. En wij zijn vanuit de organisatie Duurzame Energie ons nu aan het inspannen. Om die open te zetten kan je gewoon flink wat mensen mee met elektriciteit voorzien. Het marker meer zou ik niet durven zeggen. Uh, dan ja, hij gaat, ja. vraagt nu over buffer, hè? dus eigenlijk als een soort actie. Ja, als een buffer. Als een dus, uh, buffer, ja. Dat, dan dan moet je een het hoger, waarschijnlijk zou je het hoger moeten uh, pompen. In Duitsland heb je een aantal, uh, wat Natasja net over had, energieopslag. En dan kan je eigenlijk kan je water oppompen als je elektriciteit over hebt, pomp je het op. En vervolgens laat je het eigenlijk vallen, waardoor je een generator mee laat draaien. Maar dan dat heb je dus inderdaad af... hoogteverschil nodig. Het hoogteverschil nodig. Maar Volk, ik denk, maar dat zou ik niet met 100% durven zeggen, maar ik denk niet dat je het marker Meer daarvoor zou kunnen gebruiken. Nee. Wist je dat? Dat in, in, met name in bijen kun je zonne-energie niet meer kwijt. Ja, ja. Dat precies. Dat zijn plaatsen. dus die water, waterpompen als het water, ja. pompcentrales. Ja. En maar dan ja. pompen ze het hoger op dan die 2, 3 meter nou, of 1 à 2 meter die in het Markermeer kan krijgen, denk ik. Nee. Oké, okay, Igor, ik wil je bedanken voor je bijdrage. Maar, uh, wij, wij, gaan, wij gaan hier verder. Uh, nog wel eventjes. En ik, uh, ik ben jarig vandaag. Dus oh, ik nou. uh, ga naar bed. Want ik heb morgen visite. Uh, oké. Okay. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd wel, dag, Igor. Leuke leuk dag voor dat je er even dag, bij was. En uh, nou ja, een leuke verjaardag morgen dan. Dankjewel. Yes, oké. Okay, dag, Igor. Dag. Ja, het, het, het, nog even... Ik vond het wel boeiend om het nog even af te maken. Dus uh, er is een waterkrachtcentrale die niet wordt gebruikt. Ja. En die was van de overheid denk ik, of van een Rijkswaterstaat. Ja. Uh, en volgens mij was het Nuon die hem exploiteerde. Dat weet ik even niet uit mijn hoofd. En nu gaan uh, jullie proberen om dat met particulieren. Ja, die nieuw staat leven dus stil. Dazen. Het heeft, het heeft een, een, wederom wel een investering nodig om hem weer aan de praat te krijgen. Zo gaat het vaak hè. in een investeringsland, de kosten gaan voor de baten uit. Uh, dus die financiering moeten we rond zien te krijgen en vooral ook. Uh, Rijkswaterstaat meekrijgen. Uh, dat, we, dat we die mogelijkheid krijgen. Nu we zijn dat nu aan het rondproberen te krijgen. en Het mooie is dan toch wel, omdat het heel, een hele mooie vorm van energie is. Hè. We hebben het inderdaad heel veel over wind en zon nu al gehad in deze uitzending. Maar zelfs in Nederland hebben we dus gewoon waterkracht. Ondanks dat we geen gigantische hoogteverschillen hebben. Zoals in Noorwegen. Uh, daar kan je echt uh, prachtige watercentrales neerzetten. Waterkrachtcentrales. Maar het kan in Nederland dus ook. Ja. En het is alleen een kwestie van slim... eigenlijk de combinatie maken tussen mensen die het graag willen... Uh, en de centjes bij elkaar halen... Ja, en een regelgeving van de overheid. Nou, dan kwam het eigenlijk niet meer stuk. En dan een enthousiaste voorman zoals jij erbij. Ik ben het wel best ervoor, helemaal. ja. Ja, dan nou, hoop dat het binnen <lacht> een jaar gaat te krijgen. Kunnen men, als mensen zeggen van... Nou, vind ik boeiend, hier wil ik me wel bij aansluiten... Ja, stuur even een mailtje naar de organisatie Duurzame Energie. Er staat ook informatie van op de site. Ja. En ja, dit is een initiatief wat we nemen met ook in de buurtbewoners daar rondom uh, Hagenstein. Ja. Uh, en dat is altijd wel de basis. Van je moet eigenlijk de buurt meekrijgen. Als die dat willen supporten en eigenlijk zeggen: ik wil mijn elektriciteit daar vandaan. Ja, dat is natuurlijk, daar hadden we het eerder over. Het gevoel dat je het samen doet en dat het niet ergens vandaan komt waar je geen idee hebt. Maar ja. dat het inderdaad van, ja, dit is gewoon energie uit de rivier. Waar wij altijd uh, in zwemmen in de zomer. Dat ja, idee. Dat is een mooi idee. Ja, ja. Ja. Hey, um, zometeen meer nog over. Uh, Natasja, jij wil nog iets toevoegen? Ja, doe dat vooral. Daarvoor zit je hier. Nee, ik zat, ik, ik zat even na te denken. Maar Volgens mij, um, ik vind dit heel leuk als we gaan, als we als we gewoon alles wat er al is, weer eens aan gaan zetten. Dat zou al heel wat zijn. Ja. Uh, of, die, uh, of ik zat even zelf het punt is dat er zoveel verschillende aspecten rol spelen. Dus ik zat die meneers vraag nog te proberen te beantwoorden. Of je elektriciteit weer in warmte kan omzetten en die warmte dan weer natuurlijk in water kan laten uh, opslaan. Want dat is natuurlijk eigenlijk ook hoe het werkt met Bijvoorbeeld uh, wa wa warmte-koude opslag in je huis. Ja, dat is weer een andere manier van energieoverdracht. Ja. Dat, is, hè, dus, dat is de diepte van de bodem gebruiken waar, warmte, waar, waar, waar je dingen warm kan houden. En zou het dan wel kunnen zijn. met het Markermeer, denk je? Nou, ik, denk, ik weet het niet. Daar mogen we een expert voor inbellen die, als hij die nog wakker is. Hm. Maar ik zat, want ik, zat, ik kon het niet snel makkelijk rondkrijgen in mijn hoofd... en al googlende even snel. Maar zit jij dus, vaak zo dat je denkt, uh, je hoofd heel dingen aan het uitdenken bent van hoe zou het wel kunnen... Oh ja, de heel vaak. Ik bedoel, want dat is namelijk het enige. Ik bedoel, dit is een dit is zo'n prachtig onderwerp waar je um, zoveel verschillende aspecten hebt, maar tegelijkertijd uh, zijn er ook heel veel betrouwbare bronnen te vinden. Dus als je hier een beetje in gaat verdiepen, dan word je word je heel snel een beetje een mini-expertje. Dat ja, kan en, wel. En enthousiast vooral ook. Gewoon heel erg, Jullie denken allebei heel erg in hoe kan het wel en hoe gaan we dit mogelijk maken. Ja, ja, en dat is, dat is het enige thema, zoals een vriend van mij wel zei... klimaatverandering is eigenlijk het enige thema in mijn leven tot nu toe. Hoe meer je erover weet, hoe meer je er ook iets voor wil gaan doen. Ja. He, dus, uh, en met, met, ik, met veel zaken in het leven, hoe meer je weet, hoe cynischer je wordt. Ja, of hoe meer je begrijpt, van, oh ja, maar zo werkt het niet... dat je zelf ja. wat kan doen. Of he, be, bijvoorbeeld bij ontwikkeling. eigenlijk, als je hierin verdiept, blijkt telkens weer... je kunt het zelf doen, het de, heeft effect. De, de, nou ja, de, is, de business case is gewoon rond. Dus, dus dat klinkt allemaal heel Engels en ingewikkeld. Maar uh, het is gewoon niet meer alleen maar voor mensen die zeggen... ja, ik heb wel wat extra geld over voor een betere wereld bijna bij alle groene energie- of besparingsopties... is het gewoon uiteindelijk interessant voor je portemonnee. Ja, ja, dat en dat, is, vind, en ik dat, is, er, dat ja, vind ik er heel gaaf aan. Dus dat daar zitten grote kansen, ja. Want Het daar... is niet alleen maar voor diegenen die geld over hebben... voor het milieu interessant. Het is voor iedereen interessant... die, uh, die gewoon bewust om wil gaan met hoe je je middelen ja. inzet. En ik ja. vind het echt doodzonde dat we dat met z'n allen voor aardolie uh, en in aardgas uh, uh, investeren. Terwijl we met een klein beetje meer moeite... kunnen we, kunnen we gewoon heel grote stappen zetten... Ja. en zuiniger meer geld overhouden voor andere dingen okay. in het leven. De moeite die het dan wel kost en de stappen die je dan wel moet zetten... daar gaan we straks zeker nog even over hebben. Eerst gaan we nog even weer naar muziek. Uh, Lucas Blom, jij zit hier uh, weer klaar om uh, ons te vermaken met uh, mooie muziek. Um, met, jij met je gitaar, met z'n tweetjes. Ja. Ik las ergens dat jij duetten speelt met je gitaar. Ja. Voelt dat zo? Ja, ja eigenlijk wel. Ja, ik kom uit het verleden van heel veel bandjes en, en duo's ook heel veel. En ik, ik schreef al nummers, maar vaak voor, voor zangers of zangeressen. En, maar nu ben ik het in mijn eentje. En dat voelt wel echt als een soort van... Eenzame strijd, maar het is wel wat ik moet doen. Ofzo. <laughs> Dat heb ik ja. wel een beetje ontdekt. En niet helemaal al eenzaam, dus samen met je gitaar? Ja, ja. ja. nooit eenzaam met de gitaar. Oké, okay, wat ga je voor ons zingen? Ja. Ja, het heet Your Ghost. Oké, okay. Lucas Blom samen met zijn gitaar. In Your Ghost. gives you trouble when the waters arose now be the ship to sail you home give you the warmth when you feel alone and don't don't worry about it Remember I told you I'd do anything No matter what You need To feel safe I'll give you what I want For you And I'll be brave And I'll be your Goes the one you love most? And I'll keep you from falling. Yes, I will. And I'll be right beside. It's no. It's all for you. Dat is fijn. Lucas Blom, Your Ghost. Een beetje een soort guardian angel gevoel. Je wil voor iemand zorgen, daar zing je over. Ja, het is wel een liefdeslied, maar ah, ja. in, in de brede zin van het woord. Gewoon okay. alles voor iemand willen doen. Ja, mooi. Een echte persoon? Ja. Liefde van je leven? Er zijn veel liefdes in mijn leven. <laughs> Waarvan jouw gitaar er één is, geloof ik, toch? <laughs> nee, maar kijk, het is toepasbaar op, op meerdere mensen natuurlijk. Oké, okay. ja, mooi. Heel goed. Straks hoor we meer van jou. Lucas Blom. Zinger, songwriter, liedjesbakker uit Amsterdam. Intussen naderen wij al de klok van vier. En in dit nacht zitten we al zit bijna dan op de helft van ons gesprek over duurzame energie. En over wat wij allemaal zelf daar kunnen bijdragen. Uh, verschillende dingen zijn al de revue gepasseerd. We begonnen natuurlijk met uh, uh, windenergie, zonne-energie, boilers, uh, zonnepanelen, windmolentje. Je kunt ook een windmolentje op je huis zetten, toch, uh, Eimert? Ja, die, uh, die bestaan, die mogelijkheden. Je ziet ze wel als, als, je, als je door Nederland rijdt, zo'n snel draaien, dingetje. Hebben die zin, die dingen? Want Je hoort er nou ja, niet veel over me. Nee, ja, het is zo dat de, de business case, Natasja noemde het net al. Dus als je gaat kijken van hoeveel moet ik nu investeren en wat levert het mij op? Ja. op termijn, dan zie je dat bijvoorbeeld zonnepanelen... is dat toch wel een iets betere zaak voor... dan voor die kleine windmolentjes. Ja. Uh, maar als je nou echt zegt, van ik wil heel graag zelf wat doen... en ik wil betrokken zijn bij energie... en ik kan absoluut geen zonnepanelen... maar ik heb wel een heel goed dak daarvoor... of een hele goede tuin daarvoor... Ja, uh, dan uh, zou doen ik dat zeker gewoon molen. doen. Ja. Ja. Alle, alle beetjes helpen. Het punt is het bebouwde omgeving. Dus we zijn zo volgebouwd dat de wind niet echt vrij op die molen kan komen. Ah, dus daar is je is heel heel laag rendement. de dus dat, is lagere, dat bedoelt hij. Dus maar als je dus, hoog woont op een flat en dan net niet op het dak? Nou, er zijn bedrijf, bedrijven vooral zouden... Ik weet dat Randstad er een op zijn, uh, zijn dak heeft staan in Amsterdam. Maar ik bedoel, als je op zo'n waaierig bedrijfterrein... waar geen hoogboom heen is... Dan heeft het zin. Dan, dan, dan zou het nog best wel eens uit kunnen. Maar het ja. is... Ja. Minder interessant dan, heel, dan, oh ja. dan andere energievormen... die nu al wat sneller uh, terugverdiend kunnen worden. Je kunt ook deelnemen aan de grote projecten. We hebben het al gehad over windenergie, uh, zonneparken... en uh, zojuist over de waterkrachtcentrale. Dat zijn dan grote projecten waar je dan aandelen in kunt kopen... en op die manier... Uh, uh, dat, ja, dan krijg je dan ook weer uh, het rendement voor terug. We hebben het ook gehad over vlees. Ja, dat is, voor sommige luisteraars was het misschien niet helemaal te volgen... waarom we het nou ineens over vlees hadden. Maar je hebt het natuurlijk bij als het gaat om energie over twee dingen. Namelijk één, hoe werk je het duurzaam op? En twee, hoe gebruik je het zo weinig mogelijk? En daar heeft vlees uh, mee te maken, toch? Nee, nou, Vlees heeft twee dingen. Dus, dus, dus je hebt het over CO2, hè, waar je, wat, wat klimaatverandering veroorzaakt. Daar zit ook... Andere gassen dan, dan, dan CO2, namelijk methaan. Hè? Dus dat... Ja. Dat is met koeien en het gaat over het landgebruik. Dus dan gaat het eigenlijk over het effect van energieverbruik en van vlees eten. Het heeft allebei als effect CO2-uitstoot. Precies, het landgebruik van vlees is heel groot. en Dat is de reden dat CO2 en de hele keten. Dus je moet dat voer moet weer helemaal uit Latijns-Amerika hier naartoe komen. En we stoppen een hoop energie ook in het voorkomen van die beesten. Precies, dus dat is als je helemaal doorrekent, omrekent... wat een koe verbruikt en hoe we vervolgens dat stukje vlees moeten... Uh, maken dan is het een uh, en wat hij vervolgens dan nog zelf uitstoot als die uh, uh, uh, uh, uh, hoe heet het uh, uh, dan is dat methaan als die poept. Dus als die gepapaver zeg maar, poemt, zou ik, zeggen, maar <laughs> ik vind het zo, ik vind het zo'n naar woord zeker in ja, de ja. dag doen, ze doen ze het maar gewoon anyway Okay. Uh, sorry, dat mag Goed, al da helemaal niet. Ja. Dus daarom, daarom hebben we het ook even over vlees gehad. Ja. Uh, komende uur gaan we, gaan we het verder hebben over praktisch idealisme. Alles wat je kan doen om deze wereld een beetje groener te maken. En natuurlijk ook nog steeds over duurzame energie. Wat doet u zelf om deze wereld een beetje groener te maken? In uw huis, in en om uw huis. Uh, als het gaat om energie, als het gaat om andere dingen. Bel 0800 1121 en vertel hoe u dat doet. En als u een vraag hebt, uh, Eimert en Natasja weten er een hoop van. En kunnen u misschien wel helpen. Tot zo, na de klok van vier uur.